12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De spanningen op de kapitaalmarkten houden aan. De werkloosheid is flink gestegen. En gevonden lichaam in Limburg is inderdaad van vermiste militair. Het is bewolkt, het is nevelig. In het zuiden is hier en daar ook wat zon. Het wordt 5 graden in het noordoosten tot 10 in het zuiden. Morgen veel bewolking. Later op de dag misschien ook wat zon. En het is morgen vrij zacht, ongeveer 10 graden. De spanningen op de kapitaal- en obligatiemarkten houdt maar aan. En de rentes die landen moeten betalen voor hun schuldpapier loopt maar op. Zo moet Spanje een procent meer rente betalen... op nieuwe tienjarige staatsleningen dan een paar maanden geleden. Het land haalde vandaag 3,6 miljard euro op... met die nieuwste emissie. Financieel redacteur André Meijema, Dat is duur geld voor Spanje, André. Ja, want de markten duwen al wekenlang de rente omhoog... omdat die schuldencrisis natuurlijk maar voortvoeg en niet nu opgelost raakt. Spanje betaalt bijna 7 procent. is bijna net zoveel als Italië... Die de kroonspant van al die nieuwe probleemlanden. Ook Frankrijk heeft vandaag geld moeten ophalen... voor schatkistpapier, voor kortlopend eh, schuldpapier dan. Ook daar hoge rente, nog niet zoveel als Spanje... maar wel meer dan goed is voor zo'n land. En de kloof met de veilige landen, dus bijvoorbeeld Duitsland met name... groeit en blijft groeien. Dat land betaalt voor diezelfde lening eh, slechts 1,75 procent... Terwijl Spanje dus bijna 7% moet neertellen. En 7% rente, dat betekent 250 miljoen euro rentelasten per jaar. Oftewel 2,5 miljard euro over 10 jaar. En 1% lijkt niet veel. Dat betekent toch dat Spanje de komende tijd... 360 miljoen euro extra rente moet op tafel leggen. Nou, zo raak je toch heel moeilijk van je schuldenberg af. Die lasten worden maar zwaarder en zwaarder. En hoe valt dat op de financiële markten? Wat is er te zien op de beurzen? Nou, flink veel rode cijfers. Allemaal in mineur procent of meer. Ajax verliest op dit moment 1,1% op 291 punten. Heel veel redenen hebben die natuurlijk, hè, om, om zaggereinigd te zijn, om het zo te zeggen, want de economie in slop, met magere vooruitzichten, de Nederlandse economie krimpt bijvoorbeeld, slecht voor bedrijfsleven en dus ook slecht voor de aandelen. De obligatiemarkten die hebben veel te hoge rentes en dat is ook niet goed. De, de politiek is verlamd in Europa, wat er moet gaan gebeuren. Het noodfonds EVSF komt maar niet van de grond. Er zijn discussies over de rol tussen, uh, van, van de Europese Centrale Bank tussen Frankrijk en Duitsland, klinkt ook niet lekker. En dan nog onzekerheid over wat het Griekse en Italiaanse zakenkabinet gaat opleveren qua daadkracht. Dus heel veel, te veel onzekerheid en te veel wantrouwen. En die aandelenbeurs die volgen, dus nou letten die obligatiemarkt. Een soort barometer van de kernproblemen. Als daar de spanningen toenemen. dan zit het nog lang niet snor in de wereld. En dus bouwen banken, verzekeraars, investeerders, pensioenfondsen. Hun, uh, hun, hun, hun risico's af, stellen hun geld veilig. En dat zorgt weer voor verkoopdruk. Want ze gaan weg uit Italië, weg uit Spanje. weg uit Frankrijk bijvoorbeeld. Gaan bijvoorbeeld naar andere landen, bijvoorbeeld Duitsland toe. Dus daar zakt de rente. En de rente in die andere landen die ze verlaten, die stijgt. Nou, zo worden het probleem eigenlijk alleen maar groter. Grote problemen. En, uh, André Meijnema, dankjewel voor de uitleg. De economie in het slop, slecht voor het bedrijfsleven. Het zijn allemaal sombere gegevens. En dan ook het bericht van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek... dat de werkloosheid in Nederland fors is gestegen. Het aantal werklozen nam vorige maand toe met 17.000. 455.000 mensen zijn nu werkloos. Pieter, Peter Hein van Mulligen van het CBS, goedemiddag. Goedemiddag. Is dat een, een spectaculaire stijging? Hoe moet ik dat duiden? Dat is een vrij forse stijging. De afgelopen vier maanden is de werkloosheid... zelfs met meer dan 60.000 mensen toegenomen. En we zitten daar weer bij boven het vorige hoogtepunt... dat we bereikten in februari 2010. Dat is al voor de hoeveelste maand? Het is nu voor vier maanden op rij is het gestegen. Ja, ja, ja. En, en, en de oorzaak, de belangrijkste oorzaak? De oorzaak is waarschijnlijk vooral het economische zwaardere weer... waar we nu in terecht zijn gekomen. Nederland zit nu weer in een fase van laagconjunctuur. En die positie is de afgelopen maanden eigenlijk alleen maar verslechterd. Eerst was altijd het verhaal, je ziet dat vooral mannen worden getroffen... dat vooral mannen hun baan kwijtraken. Hoe is dat nu? Dat klopt wat u zegt in de vorige... Economische neergang in 2009, toen nam de werkloosheid ook op. Maar toen waren het vooral mannen. En die werken in, voornamelijk in conjunctuurgevoelige sectoren. Denk aan de industrie, in de bouw, en de financiële sector. Maar wat we nu zien op de arbeidsmarkt... is ook bij de overheid er minder banen zijn. Daar hebben we een krimp gezien. En daar hebben we ook de vrouwen last van. Dus bij deze ontwikkelingen zien we dat eigenlijk zowel mannen als vrouwen... vaker werkloos zijn. Ja, hoe moet dat verder gaan? U doet geen voorspellingen. Maar wat is de verwachting? Nou, dat klopt. Maar uh, mensen doen natuurlijk wel aan voorspellingen en verwachten. Zo hebben wij aan uh, consumenten en ondernemers gevraagd... Uh, hoe zij nu aankijken tegen de werkloosheid de komende tijd. Nou, meer dan 70 van de mensen verwacht dat de werkloosheid zal stijgen. En ook de meeste ondernemers zijn niet heel erg positief... wat betreft uh, ja, hun personeelsterkte in de komende maand. Er zijn maar weinig bedrijven die verwachten in de komende tijd... meer mensen aan te nemen. Ja, het is uh, een somber verhaal. Meneer Van Mulligen van het CBS, ik dank u wel. Het lijk dat gisteren bij Herkenbos in Limburg werd gevonden... door de politie, is geïdentificeerd. En het is het lichaam van de vermiste militair, Laurens Frits. Gisteren vond de Limburgse politie dat lichaam... bij een bungalowpark in Herkenbos. En daar had Frits een uh, huis. Cindy Reinders is persvoorlichter van het Openbaar Ministerie. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u om het nog even te schetsen die zaak in herinnering roepen? Die Frits, wie was dat ook alweer? Nou, dat was een 30-jarige militair uh, die op het park in Rewoude woonde... of daar in ieder geval bezig was een vakantiehuis op te knappen. Op 9 september is hij op klaarlichte dag verdwenen. En op 1 november hebben wij uh, een verdachte aangehouden... die vandaag voor de Raadkamer wordt voorgeleid... wegens uh, betrokkenheid, mogelijke betrokkenheid bij de dood van de heer uh, Laurens Frits. Heeft die verdachte al iets gezegd? Daar kan ik verder nog niets over zeggen. De verdachte heeft alle beperkingen en wordt vandaag voor de Raadkamer voorgeleid. Daarna kunnen we misschien meer zeggen daarover. Was het dus niet op aanwijzing van die verdachte dat, die, dat de stoffelijke resten werden gevonden? Nee, dat klopt. De stoffelijke resten zijn gevonden nadat politieagenten nogmaals zijn kijken naar het terrein achter de woning van de verdachte. En uit dat nader onderzoek bleek dat het hier ging op het lichaam van de heer Frits. Daar was al eerder gezocht hè, op dat terrein. Ja, dat klopt. En toen sloegen de honden ook aan in de buurt van waar nu het lichaam aangetroffen is. Alleen destijds was er een groot uh, maïsveld en stond de maïs ook nog uh, daar. Dat is intussen uh, veranderd, het maïs is uh, gerooid. En uh, misschien dat dat ermee te maken heeft gehad dat het lichaam nu wel uh, zichtbaar is geworden. Het is dus de vermiste militair, dat kan uh, met zekerheid worden gezegd, Die is afwachten wat de verdachte dus nu ze, uh, geeft voor verklaring. Mevrouw Reinders van het Openbaar Ministerie, dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De drie grote banken, ING, Rabo en ABN AMRO... die zeggen dat veel klanten nog gauw even een spaarloonrekening openen. Die regeling wordt per 1 januari afgeschaft. Maar wie nu nog 613 euro uit zijn bruto loon op een spaarloonrekening stort... kan dat na 1 januari belastingvrij opnemen. Afhankelijk van de belastingschijf heeft de klant een voordeel van 200 euro of 300 euro. Staatssecretaris Wekers wilde de regeling per direct stoppen... maar daar heeft hij geen Kamermeerderheid voor gekregen. PVV-leider Wilders wil extra bezuinigingen alleen steunen... als er ook fors op ontwikkelingshulp wordt gekort. Wilders twitterde vanochtend dat hij dan 4 miljard korting op ontwikkelingshulp wil. Als VVD en CDA dat niet willen, dan wordt het moeilijk. Dat liet hij weten op Twitter. Vicepremier Verhagen liet meteen weten dat hij die opmerking van Wilders weinig origineel vindt. Of er extra bezuinigingen nodig zijn, dat moet in het voorjaar blijken. als er nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau zijn. CDA en VVD willen daar niet op vooruitlopen. Bij een vestiging van de Rabobank in Hoenderloo heeft de explosieve opruimingsdienst een explosief onschadelijk gemaakt. Het werd vannacht bij de bank gevonden nadat het inbraakalarm was afgegaan, de politie. Het explosief is inmiddels onschadelijk gemaakt op een grasveldje vlakbij het uh, gebouw waar de bank in zit. Uh, dat is gewoon gebeurd door een gat te graven, explosief daarin en uh, ja, daarna tot ontploffing gebracht. Dat was er overigens maar een. Minimaal plofje. En de omgeving van de bank is nog steeds ontruimd. Tussen het puin is nog iets gevonden. wat mogelijk ook een explosief kan zijn. Politie onderzoekt ook nog of er iets is buitgemaakt. In maart werd bij een vestiging van de Rabobank in Hoenderloo. een pinautomaat opgeblazen. En die automaat raakte toen alleen beschadigd. Er werd geen geld meegenomen. De Stockholm Prijs voor Criminologie is toegekend aan de Nederlandse hoogleraar Jan van Dijk van de Tilburg University. De Zweedse prijs wordt sinds 2006 uitgereikt en wordt gezien als de Nobelprijs voor Criminologie. Van Dijk krijgt hem voor het opzetten van de Internationale Slachtoffer-enquête. En hij legt zelf uit wat die enquête inhoudt. We vragen dus of men slachtoffer is geworden van een hele reeks misdrijven. En daarna vragen we aan de mensen die dat inderdaad is overkomen... Dan hoe ze zijn behandeld door de politie en, en wat ze vinden van, uh, van de straffen die er opgelegd worden. Uh, dus je meet het niveau van de misdaad en je meet ook de opinies van de slachtoffers. En dat, en dat allemaal met één... Uh, één ooit vastgestelde enquête, eh, die dus in heel veel talen vertaald is, zodat je de uitkomsten kan vergelijken. In totaal hebben sinds 1989 ruim 350.000 burgers aan die enquête meegedaan. Van Dijk die krijgt een miljoen Zweedse kronen en dat is ongeveer 110.000 euro. Sport. De benoeming van Louis van Gaal als algemeen directeur van Ajax... is in Amsterdam ingeslagen als een bom gisteren. En vandaag dreunt die beslissing nog steeds na. En is misschien ook wel voelbaar bij de toekomst. Het trainingscomplex van de Amsterdamse club, Matthijs Westraat, die is er ook. Matthijs, zijn daar veel mensen naartoe gekomen? Nee, dat valt vies tegen. Uh, eigenlijk helemaal niemand. Uh, uh, wel pers, dat wel. Uh, er wordt getraind, maar dat is besloten. En uh, de supporters die hebben eigenlijk... Uh, ja, die vinden het allemaal toch niet zo heel interessant. En die uh, laten het even lopen voor wat het is. Zijn er ook betrokkenen die hebben gereageerd? Ja, uh, Wim Jonk is er één van. Uh, die traint de uh, uh, jonge elftal van Ajax. En uh, Jonk uh, die heeft aangegeven bij de collega's van het ANP dat uh, hij ja, toch enigszins verbouwereerd is en uh, verbaasd. En dan mag dat nog een understatement uh, genoemd worden. Hij vindt het een, uh, een slechte zaak, uh, de hele gang van zaken. En uh, ja, hij is echt uh, teleurgesteld in hoe dit uh, zo heeft kunnen lopen. Teleurgesteld dat uh, Van Gaal zo achter de rug van Kruijfom is uh, neergezet. Ja, en dat uh, inderdaad, uh, het op deze manier aangepakt is en dat niemand hierover ingelicht is. Ook zij niet. Zij hebben het ook uit de media moeten vernemen gisteren. Dat geldt ook voor Dennis Bergkamp. Die uh, ook via de media moest vernemen dat uh, Louis Vergaal uh, zijn nieuwe directeur is. Er uh, wordt getraind, zeg jij. Um, wat gaat er verder vandaag nog gebeuren? Ja, dat is onduidelijk. De heren zijn net klaar. Ze lopen nu van het veld af. Het is besloten geweest. Ja, het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Danny Blind is inmiddels wel gearriveerd. Die is gisteren ook aangesteld als technisch directeur. Ja, dat is natuurlijk ook een tikje omstreden, omdat Danny Blind overduidelijk niet geweldig ligt met deze en binnen de club. Ja, uh, afwachten dus wat er uh, vanmiddag nog op het programma staat hier in Amsterdam. Oké, okay, dankjewel Mathijs. We gaan eens even kijken bij, uh, bij de ANWB. Want er is verkeersinformatie. Uh, Edwin Gerritsen. Er zaten één file op de A27 van Breda naar Utrecht... tussen Knoop het Gorken met Noorderloos 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 12 over 12, de hoofdpunten van het nieuws. De spanningen op de kapitaal- en obligatiemarkten houdt aan. Voor Spanje liep de rente voor nieuwe staatsleningen vandaag op tot 7 procent. De werkloosheid is flink gestegen. Het aantal werklozen in Nederland nam vorige maand met ruim met 17.000 toe. En er zitten nu 455.000 mensen zonder werk. En het lichaam dat gisteren bij Herkenbos is gevonden... is inderdaad van de militair Laurens Friets. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Goed, twee paar skis, één snowboard, drie skipakken. Dat is dan 3112 euro. En dan krijgt u dit schitterende ski-kort er helemaal voor niets bij.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 Goedemiddag allemaal, het gaat SBS uh, niet zo heel goed. Hoe gaan zij de achterstand op grote concurrent RTL inlopen? Dat is een vraag voor de directeur televisie van SBS, Leo van der Goot. In het mediaforum Marian Zwageman, directeur van het communicatiebureau... en NCV-collega Harm Edens. En het gaat over kanker. Ja, klinkt misschien een beetje raar. Maar Nieuwsuur bracht gisteravond een kritische reportage over Pink Ribbon... de organisatie tegen borstkanker. En op Nederland 1 was de actie Sta op tegen kanker. Nou, we gaan het gewoon zeggen. Er zijn er vanavond, en dat is echt een uh, enorm aantal... dat meer dan wij verwacht hadden. Ja. 31.819. En inmiddels uh, 32.000, denk ja. ik. Uh. We zijn heel blij. Dat is nu twee jaar tijd. Dat betekent... Uh dat er over de 80.000 nieuwe donateurs zitten en dat is natuurlijk geweldig. De te kloppen scoren in de Nationale Nieuwsquiz is nog altijd 104. De kandidaat van vandaag komt uit Den Haag en heet Tessa Maas en wilt u ook een keer meedoen? Meld dan uw naam en telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. De VPRO gaat een politieke talentenjacht organiseren. Premier gezocht, heet het nieuwe programma. Op 8 december gaat Daphne Buntskoek op zoek naar nieuw politiek talent. En zoals bij elke talentenjacht is er ook een jury... die in dit geval bestaat uit Alexander Pechtold, Ed Nijpels, André Rauwvoet... en Nebahat Albayrak. En die is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het is toch een leuke nieuwe baan erbij? Nou, het is niet een baan. Het is eenmalig. Ja. Maar wel erg leuk om te doen. Wa waarom doet u mee aan het programma? Uh, om meerdere redenen. Ik, uh, toen ik gevraagd werd, dacht ik... Um, ja, absoluut. Dit is de manier om te laten zien wat Nederland in huis heeft op politiek gebied. Ik kom dagelijks jongeren tegen die uh, in tegenstelling tot wat het beeld wel lijkt te zijn heel erg uh, overal uh, wat van vinden en zich ook willen inzetten om hun uh, om idealen te verwezenlijken. Dus helemaal niet passief, helemaal niet gezapig, helemaal niet lui, uh, maar heel erg idealistisch. En ook echt met ideeën over hoe Nederland er over 20 jaar moet uitzien. Ja. En dat mag best wel wat meer gezien worden. Ja. Maar zitten die nu niet allemaal al bij de jongere organisaties van die politieke partijen? Nee. Deels, zeker, absoluut. Als je naar de jonge socialisten bij de Partij van Arbeid kijkt... maar zeker ook bij andere partijen... dan is dat echt een jonge, kritische massa... Ja. die niet alleen met de actuele onderwerpen... maar zeker ook met de toekomst bezig is. Uh, maar ja, die politieke partijen... de, de, de ledenaantallen slinken... Uh, het, het bereik wordt steeds kleiner lijkt wel. Ik vond het juist heel erg aantrekkelijk... om op de nationale televisie... met zo'n avondvullend programma... Uh, ook een breder publiek... en dus ook de jongeren tussen 18 en 30 zo ja. ongeveer te bereiken. Waar gaat u op op de gedachte brengen om ook iets met je politieke ja. ideeën en ambities te doen. Wa waar gaat u op letten? Oh, um, ik zal vooral gaan letten op uh, of ze echt een visie hebben, een echte stip aan de horizon. Wat wil je met Nederland? Hoe moet Nederland er wat jou betreft over twintig jaar uh, uitzien? Uh, maar uh, daaraan gekoppeld ook de vraag, en hoe denk je daar te komen? Uh, wat zijn de tussentijdse stappen die je moet zetten? Hoe kun je je medestanders vinden en aan je binden? Hoe kun je je tegenstanders overtuigen of aftroeven? Dus dat gaat om heel veel inhoud, maar zeker ook om strategie en om, uh, om, om stijl en om presentatie. En uh, wat ik ook erg belangrijk vind is dat mensen in staat moeten zijn om niet alleen uh, te zenden, maar ook te ontvangen. En dus ook uh, argumenten van je tegenpartij ontvangen en uh, durven twijfelen aan je eigen verhaal. Ja. En misschien ook je laten overtuigen als een argument goed is en een deel van je eigen verhaal bijstellen. Ja. Je kunt natuurlijk afvragen of de veridolisering van de politiek of dat wel goed is, maar misschien toch ook wel een mooie manier inderdaad om jongeren erbij te betrekken. Nou, ik denk echt dat, dat de mensen die er nu al mee bezig zijn, die doen dat inderdaad uh, in de kringen van de politieke partijen. En ik denk dat, dat uh, heel veel jongeren, ook als ze niet bij een politieke partij zitten echt tegenwoordig overal een mening over hebben. En zeker de sociale media uh, en de digitale wegen gebruiken om die met elkaar te delen. En ik, ik proef daar gewoon heel veel maatschappelijke betrokkenheid in. En ik denk dat, dat het goed is dat je die jongeren ook op gedachten brengt om dat niet alleen onderling te doen, maar ook af en toe richting uh, Den Haag. Je hebt meer invloed dan je denkt. Ja. 8 december gaan we het allemaal zien. Premier gezocht. Met in de jury dus Nebahat Albayrak. Dank voor het telefoontje. Graag gedaan. Een aantal Nederlandse kranten is in de prijzen gevallen... bij de European Newspaper Awards. De Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, Leeuwarden Courant... Tubantia en NRC Next vielen in de prijzen... vanwege de uitzonderlijke vormgeving en design. Leeuwarden Courant, die voor de eerste keer meedeed trouwens, viel zelfs drie keer in de prijzen. Er deden 219 kranten uit 27 landen mee aan de jaarlijkse wedstrijd. En de prijsuitreiking die laat nog even op zich wachten, want die is pas begin mei in Wenen. Cultuurglossie Hollands Diep houdt er in december mee op. Het laatste nummer verschijnt dan. Karen van Gilst, dat is de directeur van het Weekblad... meldt in de Volkshand dat in het huidige culturele klimaat... de culturele instellingen die bij ons adverteren... met teruglopende budgetten te maken hebben. Volgens Van Gilst was er geen zicht op verbetering. Hollands Diep verdween in 1977 al een keer eerder van de markt. In 2007 werd het blad Nieuw Leven ingeblazen. Na vijf jaar verschijnt nu dus het laatste nummer. Amanda Krabbe, Britt Dekker en dan nu ook Stacey Rookhuizen. De Playboy pakt groot uit met BN'ers. Dat komt omdat de Nederlandse Playboy misschien wel verdwijnt. Tenminste, die geruchten zijn er, die conclusies worden getrokken. Nou, er is maar één man die daar het verlossende antwoord op kan geven. Dat is de hoofdredacteur van Playboy en vriend van dit programma. Jan Heemskerk, goedemiddag. Hé, hey, daar zijn we weer. Ja vriend vandaar, van de show. Ja, ja. Ja, ja. verscheen het bericht dat de Nederlandse Playboy misschien na 30 jaar zal verdwijnen. Hoe zit dat nou precies dan? Nou, niet dat ik weet, denk ik. Maar als dat zo zou zijn, zou ik zeker niet gaan uitpakken met allemaal berners. Dus. Dan denk ik dat ik rustigjes ergens ging liggen huilen in een hoekje. Maar uh, nee, nee, ja, nee, geen idee. Uh, de Clint, de, de Belgische website, die heeft het, uh, het nieuws uh, verspreid. En uh, nou ja, zoals ik neemt hier wel iedereen dat vlakloos over. Maar ik begrijp uh, dat het de contract van jullie met Sanoma, de uitgever, loopt uh, in principe af. Uh, dus dat moet dan weer ja. verlengd worden. Dus daar zou het mee ja. te maken kunnen hebben. Ja, nee, maar dat loopt pas eind 2013 af, is mijn informatie. Uh, dat is toch een hele. Uh, en, en ja, daarna daar gaat men, zoals men het gebruikelijk is, te doen weer in onderhandeling. En dat gaat dan een beetje zo, dat de mannen van Sonoma en de mannen van Playboy uh, met een mooie sigaar en een vondwijn, denk ik, die kunnen niet bij elkaar gaan zitten en zeggen, nou, dat waren weer vijf mooie jaren, jongens, zullen we er nog vijf aanplakken? En, ja, dan gebeurt dat meestal ook. Dus ja. ik uh, heb niet zoveel reden om aan te nemen dat het iets anders zal zijn. Maar, Hoewel, dat, bedoel... Want he, hebben ze daar wel reden voor om, om het gewoon voor te zetten? Ik bedoel, gaat het goed met het blad? Nou ja, er zijn, er zijn natuurlijk betere tijden geweest, maar dat is geen geheim. Dat geldt eigenlijk voor de complete tijdschriftenmarkt. het is een, het is een, lastig, een lastige tijd. En niet alleen zijn er steeds meer nieuwe media naast hen uh, gekomen, nieuwe tijdschriften, maar natuurlijk ook het internet... We leven ook in crisistijd en ja, uh, luxeproducten, dat zie je niet alleen bij tijdschrift, maar ook in theaters en, en zeg maar waar. Die hebben het, uh, die hebben het moeilijk, want mensen die houden centjes op zak. Ja, uh, nou ja. ja uh, er het, het het, het zijn zonniger tijden geweest, maar wij hebben uh, toch ja, de indruk dat er uh, nog wel een grote behoefte bestaat aan Playboy. Uh, nou ja, dat zou je ook tenminste kunnen concluderen als je de hysterische publiciteit om uh, ons merk de hele tijd volgt. Ja. Uh, in ieder geval zijn er nog hoop mensen, zijn er vreselijk druk mee. Maar dat heeft, dat heeft natuurlijk alles te maken, ook met die BN's die jij erin knalt. En jij zegt, uh, iedereen houdt een beetje het geld op zak ook, maar dat, dat moet toch voor jullie dan ook gelden? Want ik neem aan dat je die BN'ers flink moet betalen voor zo'n reportage. Ja, nou ja, het is. Het, het, het, het, het grappige is, Nederland is het enige land ter wereld schat ik zo in, waarin het feit dat, je, dat het je voor het eerst in de geschiedenis lukt om drie keer achter elkaar een bekende vrouw in het blad te hebben, als een negatief ding uit te leggen. Dat vind ik, omdat ik geef toe, het is fantasierijk, het is knap, dat je daar zelfs daar een negatieve twist aan kunt geven als gemeenschap, maar en al in ieder ander land zou men zeggen van... Jezus, we zijn die gasten goed bezig. Die hebben het zomaar ja. drie bekende vrouwen achter elkaar. Ja, uh, ja ik, ik, dat die, die verklaring met jouw welnemen vind ik toch natuurlijk logisch... Ja. dat het iets ja. leuks is. Om te maar ik bedoel, ja. kijk, ik, ik kan me voorstellen... zo'n Brit kan je nog afschepen met een t-shirt en een paar VVV-bonnen. Maar ik bedoel, die anderen, die moeten daar toch gewoon geld voor hebben, Jan? Dus dat moet, dat moet je nee, wel ja. terugverdienen. Nou, maar dat gaan we toch ook doen. Dat is tenminste de bedoeling. Uh, kijk, het idee is altijd uh, dat, we, dat we het geld terugverdienen... want daar zijn we voor in het spel... Dus uh, daar gaan we ook volledig vanuit dat we dat doen. En bovendien, onze Brits, die hebben we helemaal uit afgezet. Nee, de dat is een zo beetje voldoen, flauw. Want zo zijn we helemaal. Nee, dat nee, is ook een beetje flauw. Nee. En ik, ik vind haar hartstikke leuk. Dus, uh, de, nee, maar we betalen natuurlijk keurig uh, aan die mensen. En, en, en, en dat uh, hopen we en denken we ook keurig te verdienen. Dus uh, geen paniek wat dat betreft. Ik denk dat je je heel erg zorgen moet gaan maken als we nooit meer een Nederlander in het plat zetten. En als we alle andere leuke dingen die we, die we doen, nooit meer zouden gaan doen. Dus, dus ik, ik, ja, god, nee, ja... Uh, ik vind het wel wonderlijk nou. om mezelf te moeten verdedigen voor iets wat heel goed is. Nee, nou, dat, dat, dat, dat, dat, is, dat heb, ja. je, heb je bij deze goed gedaan. Dank je wel weer. Ja, ja. Graag gedaan. Ja. Hoi, hoi, hoi. Mooie foto's. Willem Steenhouwer, advocaat. Wanneer mag ik eruit? Waarom moet jij de jongens zo nodig verdedigen? Ik wou niet dat hij over de heling viel. Ik wou hem De De officier was hier. Hij wil Buren laten gaan. Als hij Willem ervoor terugkrijgt. Vanavond op Nederland 1 om half negen is voorlopig het laatste deel te zien van de vara drama Overspel. Die serie is behoorlijk succesvol. Elke week keken ruim een miljoen mensen naar de serie. Op uitzendinggemis.nl was de serie elke week goed voor een top 5-positie. Voor de Vara en Nederland 1 reden genoeg om een vervolg uit te zenden. Dat vervolg laat trouwens nog wel eventjes op zich wachten. De schrijvers die zijn druk in de weer met nieuwe verhaallijnen. De opnames staan gepland in 2012 en de nieuwe serie Overspel staat gepland om uitgezonden te worden op tv voor 2013.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 Op 17 november 1988 werd het internet in Nederland geïntroduceerd. Dat gebeurde om precies twee minuten voor half drie, smiddags. Internetpionier Piet Beertema verbond Nederland als tweede land, het eerste was Amerika, met het NSF-net. Dat is een voorloper van het internet. Het was in 1994, kwam het internet langzamerhand beschikbaar voor de gewone burger. Nederland had toen de Europese primeur van een digitaal platform waarop mensen met elkaar kunnen communiceren.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 En dat niet alleen om informatie op te vragen, maar ook om daar zelf um, in te participeren. Het is een medium waarin je zelf berichten achter kan laten. Je kan mensen ontmoeten doordat je uh, andere mensen op dat netwerk uh, kan vinden. De digitale stad heeft allerlei voorzieningen die een gewone stad ook heeft. Zo is er een stadhuis waar je informatie over het bestuur en de politiek kan inwinnen. En je kan ook in discussie treden met BMW. De gemeente Amsterdam verwacht veel heil van het systeem. Wij denken dat de digitale stad een prima mogelijkheid biedt voor een... Uh... Ja, voortdurend contact tussen bestuur, kiezers en, uh, en politici. En als laatste hoorde u oud-minister Frank de Grave... die toen nog wethouder in Amsterdam was. Het ging om een experiment van tien weken... in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het werd geen succes trouwens... omdat de politici massaal wegbleven van die digitale stad. Lunch met Jurgen van den Berg. SBS 6, Net 5 en Veronica hebben de eerste plannen voor 2012 gepresenteerd. Dat gebeurde gisteren in de Westen Gasfabriek in Amsterdam. En de vraag is natuurlijk, hoe was de sfeer daar gisteravond? We vragen het aan de directeur televisie van SBS en dat is Leo van der Groot. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, woelige tijden toch wel voor SBS. Dus hoe was de sfeer? Nou, ik vond het wel gezellig. <laughs> ja? Lekker eten. Goed glas bier, erg leuke mensen. Dus nee, het was... Ik ja, ja, bedoel, het was zeer uh, positief. Men begrijpt dat, wij, uh, dat we uh, onderweg zijn en dat we aan het werk zijn om, uh, om deze moeilijke tijden weer uh, makkelijke tijden te maken. Leo, schets is de contouren van het nieuwe SBS. Um... Die contouren zijn nog, uh, die, die zullen voorlopig nog wel even wat vager blijven dan iedereen zou willen. Want het liefst wil natuurlijk iedereen meteen zien dat er op elke dag nieuwe programma's worden die miljoenen kijkers uh, trekken. Zo hard gaat het niet. We moeten dit uh, met zorg en, uh, en, voorz en voorzichtigheid doen. Uh, het belangrijkste is dat uh, SBS6 uh, weer een zender wordt die naar zijn uh, kijkers gaat luisteren. Dat is iets wat we de laatste jaren een beetje uit het oog verloren zijn. We hebben onszelf wat overschreeuwd. Uh, we, vonden altijd, we dachten altijd dat heel Nederland keek en toen bleek dat er toch heel Nederland niet echt erg keek. En dat we zulke sensationele dingen hadden dat Nederland er helemaal niet zo op zat te wachten. Dat is uh, die toon die we aanslagen, uh, aangeslagen hebben naar onze kijkers. Die toon die moeten we uh, veranderen. Dat moeten we doen door middel van onze programma's, door middel van onze de manier waarop we promoten en de keuze die we maken voor programma's. Dus de, de contouren van het, van het nieuwe SBS zullen zijn een station voor de gewone Nederlander, voor de hardwerkende Nederlander die de zender, uh, die SBS6, zal benaderen als, uh, als, als onze helden. De mensen waar wij van zeggen van dit zijn de mensen waar, uh, waar ons land op draait en waar we uh, veel respect voor hebben en die wij graag s'avonds uh, wat entertainment en wat uh, informatie als ze wat aan hebben willen maar, de, maar dat betekent dus ook veel, uh, veel Nederlands product ook? Dus niet meer ja. allemaal aangekochte achtervolgingsseries en, en dat soort uh, toestanden? Nou, kijk, de algemene tendens in televisie is natuurlijk dat je naar een lokaal product toe moet. Hè. Nederlands product is, uh, wordt steeds belangrijker, omdat uh, buitenlands product wat in, in, in meer dan 90% van de situaties is Dat wordt gedownload en dat wordt opgenomen meestal. En dat opnemen heeft dan weer een nareffect op onze kijkcijfers. Een Nederlands product, product dat je onmiddellijk moet zien... wat je vandaag gezien moet hebben en morgenochtend bij de koffieautomaat moet bespreken... dat is het belangrijkste momenteel voor het adviesgezember. Nog even over, want daar hangen natuurlijk ook gastheren en vrouwen aan. Dus de SBS-gezichten, zou ik maar zeggen. We lazen dat Henk-Jan Smit voorlopig niet te zien zal zijn... dat het contract van Danny de Munk niet zou worden verlengd. Uh, ja. wat, wat gaat er met de, de, Gerard Joling bijvoorbeeld? Dat is een belangrijke pion voor jullie. Nou, uh, Gerard Joling is in gesprek met producenten... om te kijken wat voor mogelijkheden er voor hem zijn. Uh, wat, wat, wat ons betreft geldt dus A... Uh, de, wij, zijn, wij hebben iedereen lief die, uh, die wij tot nu toe lief hadden, dus daar zit helemaal niet zo'n verandering in. We ontslaan niemand. Ik, de, voordat we weer dat soort verhalen krijgen, mensen worden ontslagen. Nee, sommige contracten worden niet verlengd, omdat we niet kunnen garanderen dat wij deze mensen, dat we voor, voor mensen als Danny de Munk op dit moment een programma hebben. Ja, dan kunnen we hem ook moeilijk onder contract houden. Uh, en, en uh, voor Henk Jans geldt ook, ja, we zijn aan het zoeken naar programma's. We zijn aan het kijken naar de programma's die kunnen aansluiten bij deze talenten. En uh, uh, zodra we die gevonden hebben, zullen we die mensen weer terugzien op tv. En, nieuw, okay. en nieuwe namen, kan je nog een paar nieuwe namen noemen die jullie op het lijstje hebben staan? Nee, want dan worden de contractonderhandelingen zo lastig. <laughs> nee, maar kijk, de link met, de, met John de Mol wordt natuurlijk onmiddellijk gelegd. Die heeft, die heeft ook natuurlijk een hele entourage om zich heen. En de verwachting is altijd wel dat daar toch ook wat mensen van naar SBS worden doorgeplaatst. Ja, maar uh, de ezel en de stenen, je kent dat wel. Uh, uh, toen Talpa werd opgericht, de televisiestations, zijn er heel veel sterren weggehaald bij heel veel stations. En dat hebben de kijkers niet echt op prijs gesteld. Uh, uh, dus uh, daar, daar, heb, daar hebben we ook weer van geleerd. Uh, daarbij is het zo dat uh, uh, mensen als Linda en Bandy en nog vele anderen hebben uitstekende contracten op andere plekken. en. Ik denk dat uh, SBS6 ook op zijn eigen kracht en zijn eigen wilskracht uh, uh, omhoog moet, uh, moet komen. Dat gaat ook lukken. En op een dag komen er dan vast weer nieuwe sterren waarmee we fantastische programma's kunnen maken. Bovendien er is ook behoefte aan is wat, wat jong nieuw bloed. Nou, dat is misschien ook wel een weg die we kunnen gaan. Misschien niet SBS6, maar we hebben nog een paar andere maatregelen. Ja. ja. Oké, okay, nou, we wensen je alle succes en leuk dat je van de telefoon Dank. kwam. Leo Dankjewaar. van der Goot was dat eh, directeur televisie bij eh, SBS. Zometeen in het mediaforum gaan we praten met Marian Zwageman en met Harm Edens. Nu eerst Jan van der Putten. Radio 1, het NOS journaal. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam ontslaat een hoogleraar wegens fraude. Professor Poldermans zou onzorgvuldig zijn geweest bij het verzamelen van onderzoeksgegevens. Poldermans heeft onder meer zonder toestemming patiëntengegevens gebruikt en gegevens verzonnen. De drie grote banken, ING, Rabo en ABN Amro... zeggen dat veel klanten nog snel een spaarloonrekening openen. De regeling wordt per 1 januari afgeschaft. Maar wie nu nog 613 euro bruto loon op zo'n rekening stort... kan na 1 januari nog een paar honderd euro belastingvoordeel krijgen. De stoffelijke resten die zijn gevonden in Herkenbos zijn inderdaad van de militair, die sinds september werd vermist. Die resten werden gisteren opgegraven in een maisveld bij een bungalowpark. En in de verdwijningszaak van de militair Frits zit een verdachte van 47 vast. En de Nederlandse hoogleraar Jan van Dijk van de Tilburg University... krijgt een hoge internationale onderscheiding. Het is de Stockholm Prijs voor Criminologie, Zweedse prijs. Die wordt gezien als de Nobelprijs voor Criminologie. En van Dijk krijgt hem voor het opzetten van de internationale slachtoffer-enquête... waarin burgers naar hun ervaring met criminaliteit wordt gevraagd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanmiddag is het vrijwel overal bewolkt en nevelig. Toch weet de zon hier en daar nog even door te breken. En de grootste kans daarop is voor het zuiden van het land. De maxima komen uit tussen de 5 graden in Groningen en zo'n 10 in Zeeland. Vanavond en vannacht blijft de bewolking overheersen en komt het niet meer tot nachtvorst. De minima lopen uit een van 3 graden in het noordoosten... tot zo'n 6 graden in het westen en zuiden van het land. In het noordwesten kan overigens lokaal een spat regen vallen... Morgen overdag hebben we nog steeds te maken met veel bewolking. Pas in de loop van de middag weet de zon hier en daar nog even door de bewolking heen te breken. Het wordt dan zo'n 8 graden in het noordoosten tot 11 graden in het zuidwesten. Dit weekend houden we last van mist en bewolking, maar vooral zaterdagmiddag is er een redelijke kans op zon. Het wordt overdag een graad of 9 en in de nachten ligt de temperatuur een paar graden boven nul. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met uh, vandaag Marianne Zwageman, algemeen directeur en mede-eigenaar van een communicatiebureau, mede-oprichter ook van Poont en uh, haar Edens, collega van kantoor, presentator. Hi. Welkom. Uh, laten we even met het laatste beginnen... want uh, ik ben eerlijk gezegd helemaal in verwarring. Uh, ik, ik kreeg in de aanloop naar deze uitzending door... dat PVV-kamerlid Dion Graus op het, uh, heeft geopperd... Uh, om een, een, naast een dierenpolitie ook maar een soort van perspolitie in te voeren. Dat heeft hij gisteren in een debat gezegd. Graus voelt zich in het algemeen vaak onheus bejegend... en nu specifiek door Dagblad De Pers. Want die krant, door Graus een rolkrantje genoemd... schreef dat de zogenaamde Animal Cops alleen zullen worden ingezet... bij mishandeling van huisdieren. En niet in de agrarische sector, wat toch eigenlijk... Uh, oorspronkelijk het idee was. Nou, die info heeft de pers gewoon gehaald uit, uh, uit uh, stu officiële stukken... Uh, via een WOP-procedure boven tafel gekregen. Um, nou ja, eerst maar dat idee. Heer Brinkman twittert daar nu over. Perspolitie van Dion Graus was een grapje. Waar is de humor bij de linkse media gebleven? Ja, maar die cavia politie was ook een grapje, dachten we. Maar ze zijn er wel. Dus het vervelende is dat die grapjes van de PVV... worden veel te serieus genomen. Ik hoop dat alles een grapje is wat ze roepen... maar we nemen het serieus. Dat is nou net het hele probleem. Maar jij nu ook weer... Ja? Want we hebben het er weer over. Ja. Waar is jouw humor gebleven, Jurgen? Ja. Laat, nee, maar is het, laat gaan, deze nee, maar, onzin. Kijk, nee, maar die Graus heeft dit in een, in een debat gezegd. Kijk, natuurlijk ja. iedereen verklaart dat natuurlijk onmiddellijk voor gek. Uh, of Niet hem voor gek, maar nee. dat idee voor gek. Maar toch, het, het wordt dan weer gezegd. En nu komt Brinkman eroverheen met zo'n twittertje. is vast damage control, maar weet je, het is ook zo onbenullig... Uh... Heb je nog een goed onderwerp? Nou, Oké, okay. dan, dan laten we het er ook bij zitten. Ik vind het ja. prima ook. Uh, nog één klein dingetje. Tweet magazine, Tweet magazine ligt hier. een uh, Eerste twitter glossy van Nederland. Uh, ja. ja Jij twittert ontzettend veel. Ja. Sta je erin of niet? Nou, mijn, mijn, mijn zakenpartner uh, Superjan uh, staat erin. En ik moet heel eerlijk zeggen... het is best wel een heel leuk blaadje geworden. Ik heb er al wel twee dagen niet door kunnen eten. Maar er zit een vreselijke foto in van Marco Borsato... die Broer Springsteen nadoet. Oh, dat is heilig met hoofdletters. Misselijk maken. springsteen -fan. Ja, <laughs> maar ik merk het. En je, en je, je je bent er ook echt mee bezig, dat ja, wel heel Ja, houd ik me enorm bezig. Maar los daarvan is het eigenlijk wel een heel vermakelijk tijdschrift geworden. Ja, maar toch is het gek, Marianne. Jij bent een enorme twitteraar en, en dan he, zit ik hier gewoon met, met de dode bomen. Old school Ja, ach, dat vind ik zo ingewikkeld. Dode bomen, dat is, dat is toch prima. En het leuke is, uh, er staan allerlei portretten in van prominente twitteraars. Zowel BN'ers als uh, nou, wat minder bekende staan mensen. Sta je erin? Ik heb geen in? idee, ik heb nog niet gekeken. Dan sta je er niet in als je geen idee hebt. Want dan was er ook zo'n foto van jou gemaakt. Dat je oh, voor oh, nee, nee. nee, ik twitter Oh, ben ik werk nu bij mezelf dat het afneemt en ik, ik merk dat als medium... Iedereen enorm loopt te zenden van. Ik ga nu op ja. de fiets naar de, naar de DK-markt. of ik ben nu iets voor een goed doel aan het doen. Veel BN'ers. Dat soort geneuzel. Nou, nah, maar dat het... is toch onzin, hè? Want waar we het net nee, over hadden. Al die. Nee, nee, nee. nee. Al je hebt pvc... het mijn bijdrage nu als onzin. Ja. Dat wil ik toch even. Nou, dat is toch een compliment. Al die PVV-humor oh. uh, uh, uh, uh, uh, uh, waar we het net over hadden. Ja. die wordt vaak via Twitter naar buiten gebracht. Hè? Ik bedoel, Geert Wilders ja. gebruikt Twitter alleen nog maar als. Uh, is de 40% van de politieke verslaggeving is gebaseerd op de tweets van Geert Wilders? André Krouwel ja. uit. Vandaag net 4 miljard moet er maar even van de, van de ontwikkelingshulp af... als aanvullende ja. bezuiniging. Dat gaat per tweet. Ja, precies. Dat, dat geeft toch ja. meteen een hopeloosheid van het medium nou, en, aan. En dat geeft de meerwaarde van dat blaadje aan. Want zelfs mijn zakenpartner uh, Superjan, waar ik elke dag uh, naast zit... en ik woon één straat bij hem vandaan... maar ik lees dan toch weer dingen over hem die ik niet wist... Want Twitter is natuurlijk toch wel heel vluchtig. Het moet in 140 tekens. En hier staan portretten in van mensen. Dat is toch wel heel grappig. Wat is nou de meerwaarde dat het uit het medium gehaald wordt en weer zwart-wit gedrukt? Dat er iets meer ruimte is om er wat over te zeggen. Dat is Twitter is dus niet zo geschikt om een echt portret van iemand te maken. Maar dan kan je toch gewoon een interview doen. of je kijkt eens dus een serie tweetjes in een timeline na. Of dat soort ja, dingen. Maar hadden we wel die foto van Marco Borsato gemist? Dat is ongeveer het enige waar het goed voor is. Nou, zijn we het eens. Nou. Wat fijn hè? De hele gesprekken nee, met nou, de collega's. Maar de serieuze we kant uit. van de zaak. Want ja. jij, jij zei er net even, Want Wilders communiceert eigenlijk alleen maar via Twitter. Ja. Die komt eigenlijk nooit in programma's... om ja. dingen uit te leggen. Um, ja, We lopen daar toch met z'n allen dan voortdurend achteraan. Dat is ook de enige manier natuurlijk om te laten weten... wat, wat zij vinden ook. Ja, maar dat, dat kan je toch ook negeren dan? Als je Twitter niet als een serieus communicatie... Of echt communiceren is, is heen en weer. En zenden is volgens mij gewoon informatie. Dus dan kan je ook zeggen, nou ja, als je niet oh, oh, gewoon wenst te communiceren met elkaar... door eens een keer een telefoon op te nemen of een gesprek aan te gaan... ja, dan neem je ja. de kennisgeving aan. Maar Maxime Verhaag heeft bijvoorbeeld ook weer via Twitter gereageerd op die, op die tweet van Wilders. En die zegt dan, ja, weinig origineel uh, die idee van Wilders, die laatste tweet. Dus het is eigenlijk politiek via microblogs. Ja, maar ik vind het juist een voordeel, want het moet in 140 tekens. Dus wordt wordt ook eens een keer beknopt. Als je Maxime Verhagen normaal hoort praten, is het allemaal volzinnen waar hij de echte boodschap in verstopt. Dat is misschien dat, een klein voordeeltje niet... dan. Maar als je Maxime Verhagen niet volgt, ja. ben je dus weer afhankelijk van mensen zoals jullie, die dan die tweets nauwgezet volgen, zodat ik het dan toch hoor. Nou, ja, dat vind ik reuze beangstigend. Ja, dus, dat is met alles. Als jij niet in de Tweede Kamer zit de hele dag, hoor je het toch ook niet? Nou, maar. dan worden er de officiële journalisten aangesteld die ja. dan in de krant zetten. Of die daar ja, je naar... hoeft nu alleen maar Twitter te volgen. Dus is ja, iedereen, oké, niet. ik twijfel toch een ja. beetje. Ja, dan, nee. dan moet je me weer afwachten of het allemaal ook waar is. Ja, goed, dan moet je bij die journalisten ook weer... Als je, tenminste ja, Dion Graus heeft er ook niet zo'n hoge pet van op. Hij noemt het uh, rioolratten. Uh, gisteren op Nederland 1 was de actie Sta op tegen kanker. Uh, duizenden nieuwe donateurs voor de kankerbestrijding leverden dat op. Maar op dezelfde avond kwam Nieuwsuur met het bericht... van een heel andere actie, Pink Ribbon... Uh, actie tegen borstkanker uh, eigenlijk. Uh, dat die maar heel sumier geld geven aan onderzoek tegen borstkanker. 1,8% van de 16 miljoen euro die ze de afgelopen jaren ophaalden. Terwijl 15% de doelstelling is om dat dus aan onderzoek te geven. Ja. Uh, Marianne, jij voert ook een persoonlijke actie tegen dat ja, Pink Ribbon. Hè? Ja, ik ben al jaren op een kruistocht tegen Pink Ribbon. En nog even los van het feit dat het geld blijkbaar ook nog niet goed besteed wordt, vind ik dat ze al jaren een misdaad begaan tegen kankerpatiënten. Want ze hebben van borstkanker een feestje gemaakt. Uh, waar je trots moet zijn dat je het hebt, want dan mag je zo'n mooi roze strikje dragen. En we vergeten helemaal dat ook borstkanker... gewoon een ziekte is waar mensen dood aan gaan, elke dag. En het is nu al zo ver doorgeschoten... dat als je borstkanker hebt, word je bijna gefeliciteerd. In plaats van dat je er nog om mag rouwen... omdat je er gewoon dood aan kan gaan. En ze hebben zo'n enorm imago gebouwd... rondom borstkanker van feestelijkheden... en allerlei marketingacties... met, met, met schoenenmerken en lingeriemerken... en noem maar op... Uh, dat ze een totaal verkeerd beeld van die ziekte hebben neergezet. En nu blijkt dat het geld wat ze daarmee ophalen... ook nog eens een keer niet goed wordt besteed. Uh, ik zei het vanochtend al in het voorgesprek... ik ben in staat om aangifte tegen die club te doen. Ik ga ook serieus uitzoeken of dat kan. Ik vind het echt schandelijk. Arum. Schandelijk. Ja, ik, ik luister in volle verbazing. Ik heb niet zo goed gehoord waarom ze het geld niet besteed hebben. Dat vond ik jammer. Dat als je iets naar buiten brengt van dit is blijkbaar een, een, een misstand of iets wat niet goed gaat. Vertel er als journalist op zijn minst bij waarom ze dat dan niet doen. Nou ja, ik zag gisteren die mevrouw, ik heb die reportage gezien ja. in de nieuws. Die mevrouw die daar de leiding heeft, die, die zei dat er geloof ik, nu nog iets van 8 miljoen op een, op een, in, in een potje op staat. Minst, ja. En daar, daar mogen dus mensen nou ja, zeg maar een beroep op doen. En en waarom zou je, zei, je elk jaar enorme acties voeren als er al geld zat is en je doet er toch niks mee. Dat wil ik graag horen waarom dat zo is. Ja. He, en bovendien leveren dit, van die, van die acties ook nog een schade op. Het ja, is, is die hele discussie waar we op het moment in zitten. Alpe d'Uzesse fietst de berg ja. op tegen kanker. Ja. En... Uh, dat, dat heeft allemaal te maken met de, de rijkdom van ons leven. Ons individuele, geïndividualiseerde leven is zoveel ja. waard geworden. Even, even om het ja. verschil aan te geven. KWF Kankerbestrijding staat ook in die uitzending... Ja. die uh, van al het geld wat zij ophalen, gaat 85% gaat naar onderzoek. Mm -hmm. Hè? Dus om, om te zorgen dat, dat borstkanker, dat, dat de uitzaaiingen... Dat dat, dat dat tegen wordt gegaan. En 15% stoppen zij in overhead... en, en nou ja, in een soort marketingachtige toestand. En ja. Het lijkt dus alsof bij dat Pink Ribbon het totaal andersom is. Ja, en dat is denk ik ook een beetje de tragiek... van van KWF. Kanker, dat, dat, dat raakt ons natuurlijk wel allemaal. We hebben allemaal wel een of meerdere keren bij een, bij een kistje gestaan met iemand erin waar we van hielden. Um, en, en daarom zijn er allerlei van dit soort initiatieven... die waarschijnlijk ooit wel een keer zijn ontstaan vanuit een goed gevoel. Maar KWF raakt daardoor helemaal het grip kwijt. Ook op Alpe bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, daar wordt zoveel geld ingezameld. Waar toch ook die, die stichting dan weer wil vinden wat er mee gebeurt. Eigenlijk zou dat allemaal gewoon moeten verbieden. En zeggen, jongens, we hebben er één instituut voor, dat is KWF. Die ja. haalt het geld binnen en die bepaalt wat er heen gaat. Want ja. Maar waarom accepteer je gewoon dat zo'n samenleving nu zo is... dat mensen dat heel belangrijk vinden om ook iets te doen... en zich machteloos voelen en dus maar iets doen? Omdat het nu dat oplevert, heeft ook iets positiefs. omdat het nu oplevert... Dat als je borstkanker hebt, mm -hmm. mag je daar zelf niet eens verdrietig om zijn... en zeggen mensen tegen je... oh, daar ga je niet meer dood aan tegenwoordig, joh. Want het heeft zo'n feestelijk imago mm -hmm. gekregen... en vervolgens ga je er wel dood aan... en mogen de mensen die achterblijven er ook nog niet eens om rouwen... want borstkanker is van dat gezellige roze strikje. En dat vind ik echt misdadig, meen ik echt. Je kunt ook even de advocaat van de duivel in ieder geval... je kan ook zeggen, van: nou, met zo'n gala wat ze dan elk jaar doen... Ja. zet je het wel weer of op de kaart. Mensen weten ja, dat het aan de orde is. Maar op de kaart... Okay. Met een gala, er is toch helemaal niets te vieren? Maar hoe zou jij het doen? Nou, Want anders... de KWF haalt het binnen. Ik zie mezelf ja. weer als kind langs de deur gaan met de collectebus. Ja. Dat is niet meer zo van deze tijd. Je wil wel een ja. Twitter-magazine, ja. maar dit mag niet. Nou toevallig werk ik mijn communicatiebureau voor een andere stichting die ook strijdt tegen kanker. Die heet de Stichting Tegenkracht. Ja. Daar hebben wij een hele rauwe, confronterende campagne uh, voor gemaakt. Die heet Kanker is topsport. En daar zie je afgematte kankerpatiënt in, daar is heel veel kritiek op gekomen, heel veel weerstand gekomen, uh -huh. heel veel columnisten hebben zich boos gemaakt. Maar wat haalt het op? Dat je mag bijna niet meer laten zien dat dat is wat het is. Dat kanker een kloteziekte uh -huh. is, waar mensen dood aan gaan. Aan. En dat moet weer terug. En de goede doelenmarketing is zo ongelooflijk doorgeschoten. Daar moeten, denk ik, betere richtlijnen voorkomen Dat het weer wat integerder wordt. Ja, maar jij hebt dus je eigen invulling van jouw manier om kanker onder de aandacht te brengen? Ja. dat nou, mag ook. Kan je ook van zeggen, slaat door of is te veel? Ik zou ja, ik Maar zou liever... wat, wat halen jullie op? Gisteren hebben ze wel 31.000 nieuwe... Uh, ja. Donorscholen. Ja, maar nee, dat, dat is voor KWF. Dat ja, was, dat, dat, was van KWF. Daar gaat in ieder geval nog 85% naar, naar de donor. Nee, maar dan zei je ook in één moeite is. door. Een gala Ja, is ook fout. Maar dat is wel heel ja, veel fout. Ja, ik ik krijg ook nee, wel hele ben... ongemakkelijke gevoelens te hebben, maar je bent er heel ja. uitgesproken over. Maar dus, ja. bij dat gala ja. wordt dus verder geen geld ingezameld. Dat is gewoon een feestje waar we al heel veel. Door natuur dus toch geld. de Pink Ribbon Gala, dat is gewoon om te vieren dat het Pink Ribbon Feest weer is ieder jaar in oktober. En we zijn volkomen kwijtgeraakt waar het feest nou eigenlijk op bedoeld was. En dan wordt Vervolgens wel heel veel geld ingezameld. Dus je zou nog kunnen zeggen: Nou ja, het levert er in ieder geval iets op. En met dat geld wordt vervolgens niks gedaan. Of in, in dat geval geen goede idee. Vraag ik jou net: hoe, hoeveel heb jij met je rouwencampagne opgehaald? Weet je dat? Ja, nou, je had, had een ander doel. Oké, okay, uh, maar ik die heb elk jaar uur. met aids, eten voor Aids. dan moeten we weer met chef-kok-maaltijden ja. in ons hoofd gaan proppen... om het ja. hele ja, onderzoek te steunen. Alles, daar heb ik alles, nou weer veel moeite mee. Weet alles je? Dus afschaffen. Het is, alles ja. afschaffen. Gooi dan de belasting maar omhoog. Het is ook belachelijk dat het op die manier moet binnengehaald worden. Dat, dat mag geld allemaal ook ja. beter. Nog ja. één andere bijzak van het leven, want dat is ook wel belangrijk. Ajax was all over the place gisteren. Uh, verbazing alom natuurlijk rond de stap van de raad van commissaris... om Louis van Gaal daar tot directeur te benoemen. Hoe kijk jij daar als voetballiefhebber naar? Hallo. Ja, ik was een beetje geschokt in de eerste instantie. Ik zat Casaluna uh, voor te bereiden gisteravond en de, de, het nieuws kwam binnen. Toen dacht ik, oh nee, niet die Louis van Gaal terug. Ik vind het zo geen fijn mens, maar dat scheelt persoonlijk. En ik denk, als je kijkt naar wat hij aanricht op de plekken waar hij werkt... dan kan hij als trainer misschien nog wel succesvol zijn met een spelersgroep. Maar als, als binder binnen een bedrijf zie ik dat van lang zal zijn leven niet gebeuren. En Ajax, wat nou zo aan het rommelen is op alle posities dat hij dat dit laat gebeuren. Dus, uh, uh, we zitten allemaal in de commissie. Edgar Davis, pa, pa, pa, Paul Reumer. Noem maar op. En ik denk van, jongens, dit kan je, dit kan je niet menen naar buiten toe. Weer zo'n domme actie. Hmm. Dus ja. ik, vond niet, en, en, en, ik vond het niet zo slim allemaal. Dat is nog wel een lekkere klus om dit even te, te nou, maken. Het, het leuke leuk is, ik zag inderdaad gisteren ook Paul Reumer... die ik heel graag mag en enorm respecteer. Ik Zit ook, ja, uh, die ook ik in ik, dit forum af en toe. Tot ja, ja. mijn verrassingen zag ik dat hij er iets mee te maken heeft. En toen begreep ik het. Want het is natuurlijk een, een geweldige scripting, dit. Ik vind de casting ook heel goed. Dus <laughs> Dit is, gewoon, dit is Paul Reumer, die, heeft, uh, die, die is een real-life soap aan het uitrollen nu. We zijn er allemaal getuige van. En ik vind dat heel goed, want voetbal is niet belangrijker... dan alleen maar vermaak van het volk. En dat vermaak op het veld is dus bij Ajax bij geen hebben dus Ik weet niks van, dat is volgens mij al jaren niet meer leuk. Je, dus zegt, het vermaak... je weet er niks van, maar je zegt er toch iets ja, over. Ja, dat hoor Dat ik wel vind ik, eens. ik echt weer heerlijk als communicatie. Ja. Kunnen ja, het, maar het ja, vermaak het rondom club, het dit. veld, maar het, het vermaak toch... rondom het ja. veld is zo leuk geworden bij Ajax dat ik het zelfs volg. Je kan alleen maar concluderen dat Kruijver er zo'n potje van maakt achter de schermen dat ze dacht: nou, dit moet ophouden. Dus dan in godsnaam ja. dit maar. Nee, maar goed. Maar dat, dat is even de inhoudelijke kant van de, ja. de zaak. Want je hebt hier natuurlijk inderdaad met jij zegt het zelf al. Van Gaal heeft dan altijd niet het meest vrolijke imago naar buiten toe. Kruijver is echt Ajax-icoon, nou ja, dat, dat komt dus allemaal in die, in die stoompot bij elkaar. Ja, nou, dus niet. Want Kruijf heeft nu al gezegd van, nou, ik dacht me niet dat ik uh, samen ga werken met Louis van Gaal. Nee, Wim Jong heeft het over een bijl in de rug. Nee, maar ik bedoel bedo de sentimenten ja. uh, nu. Je, je hebt het Kamp uh, van Gaal en het Kamp Kruijf en dat, dat, dat, dat, dat gebruikt ook allerlei media daarvoor natuurlijk. Het Kamp Kruijf het kamp van Gaal was tot zeer voor kort ook het kamp Kruiven. Die heeft het zelf nu klaargezet, tot de laatste beslissing. En die hebben ze ineens linksaf, ze tot, tot vijf over vier, hebben ze gewacht. Hij komt niet. Ook heel raar dat je niet komt, maar het is natuurlijk allemaal heel slecht. Want het, het, het, het, het versterkt alleen maar het beeld. Het is één grote zooi, is ja, inderdaad het wat Annemarie verhalen. zegt. Ja. Een verhaal ja. Marianne, maar maakt niet uit hoor. Marianne, sorry. Voor je echt Annemarie? Oh, <laughs> maar, nou, bijna dezelfde letters toch? Alleen een beetje word viewed anders neergelegd. Um, ja. Jullie moeten zo nog even praten dus nog bij die ja. uitzending. Uh, hartelijk bedankt voor nu niet gewoon. Marianne Zwageman oh, <laughs> oh, en... <dankjewel. laughs> Harm Edes waren dat in ons mediaforum. Zomaar in Tessa Maas, die meldt zich hier. Die gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Komt uit Den Haag. En dit is weer een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Land heet hij. Het is Frederik Spicht. Die is helemaal op de country tour. Dus doet dit liedje samen met uh, Benny Jolink van Normaal. I'm sure you wish you had. Of zoiets. I'm uh -huh. Frederik spreekt dus samen met Benny Jolink van haar nieuwe album... waar ze helemaal uh, een soort country girl is. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Tessa Maas. Die is 40 jaar en komt uit Den Haag. Welkom. Hallo. Werk bij een communicatieadviesbureau. Ja. Nou, daar hebben we net ook uitgebreid over gehad. <laughs> ja, dat hoorde ik al. Ja. Uh, dat is Zo'n kwestie Ajax, Ja, dat is natuurlijk een prachtige klus... om dat weer een beetje in goed vaarwater te krijgen. Om, om zeg maar, het ja. beeld naar buiten toe uh, Ja, zeker. Te zo zijn er heel veel organisaties. Je had het net al even over Pink Ribbon. Ik denk dat is ook een organisatie die heeft toch wel een, een klein communicatieprobleem. En zo helpen we eigenlijk in nu, nu door de. Nu door dit soort, dit soort uh, kritische reputaties. ook. Ja, ja, in eerste instantie kan je zeggen dat ze het natuurlijk hartstikke goed hebben gedaan. Ja, om het zo, uh, zo ja. overweld. Iedereen maar weet dat, wat het is. Nee, maar dat beeld is blijkbaar gekanteld. Dus daar, uh, ja, daar helpen we bedrijven en organisaties ook mee. Ja. En is dat allemaal puur wetenschap of is het ook gewoon een beetje bluff af en toe? Nou, bluf niet, huiswerk is het vooral. Goed voorbereiden. En uh, het is niet meer zo dat je in de wandelgangen maar een beetje kan praten en ergens heen gaat. Denk nou, die schiet ik eens aan, en ga ik daar eens wat mee doen. Nee, je moet je goed voorbereiden. En zeker het benaderen van media. Moet je goed voorbereiden. Wat is je boodschap? Uh, hoe, hoe, hoe zet ik dat in? Met wie? Bij wie ga ik dat uh, neerzetten? Enzovoort. Het lijkt wel de nationale nieuwsquiz, want dan ja. moet je ook goed voorbereiden. Ja, precies. We gaan kijken hoeveel je komt. 104 ja. punten is de hoogste score tot nu toe. Eerst de nieuwsfactor bepalen. de nationale nieuwsquiz. Totale verwarring bij Ajax. Dat is een contra-revolutie. Dat had ik niet uit de hoge hoed wat zelf. Dat noemen ze een ja. tegenkoep. Louis van Gaal wordt algemeen directeur. Ja. Nee, maar niet hier. Nou, en ik denk dat met Van Gaal je stabiliteit, visie en structuur gewaarborgd. Dat is ja. een bijl in de rug van Johan, hè? Zo, zo, zo, zo zie ik het toch wel. Ik dacht dat het een geintje was. Ja. Dat verwacht je niet. Echt. Ja, de chaos compleet bij Ajax. Hier is vraag 1. Van Gaal kan niet per direct beginnen als algemeen directeur. Hij staat nog onder contract bij een andere voetbalclub. Welke is dat? Dat weet ik niet. Echt niet? Nee. nee. Bayern München? Oh, ja, natuurlijk. In juli kan Van Gaal aan de slag en dan is zijn contract daar afgelopen. Wel wordt geprobeerd om dit te vervroegen naar januari. Met Bayern werd hij onder meer kampioen en uh, werd hij ook uh, finalist in de Champions League. Vraag 2. Martin Sturkenboom wordt tijdelijk algemeen directeur totdat Van Gaal kan beginnen. Maar wie, met het groot Ajax-verleden trouwens, wordt aangesteld als tijdelijk technisch directeur? Kruif. Dat is niet goed. Wow. Het is Danny Blind. Het begint goed. Ja, je zit niet zo in het voetballen, begrijp ik. niet ja. Uh, Blind heeft zo ongeveer alle mogelijke banen bij Ajax intussen al gehad. Hij was een speler, technisch directeur, hoofdtrainer, hoofdopleidingen... en nu dus assistenttrainer... Uh... Nee, dat is nu trouwens niet meer. Hij is nu niet assistent trainer van Frank de Boer. Uh, maar dat is hij ook nog geweest. Vraag 3. Van Gaal was in 2004 al kortstondig technisch directeur van Ajax. Hij kwam in conflict met de trainer en was na een paar maanden alweer weg. Hoe heet die trainer van Ajax met wie Van Gaal tot op de dag van vandaag nog steeds ruzie heeft? Kruif je nee. ja. denkt gewoon, ik zeg gewoon op elke vraag kruis, ja, dan, dan, dan, dan komt het zal het wel goed, eerst, ja. goed zijn. Nee, het is uh, Ronald Koeman, oh, ja, de huidige trainer van Feyenoord. Van Gaal heeft bij uh, College Tour gezegd dat hij Koeman nooit zal vergeven over, uh, nou, over zeg maar, alles wat er toen in die tijd is gebeurd. Vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Uh, ik weet nog goed, als ik vroeger thuis kwam en ik vertelde dat ik strafwerk had gehad, uh, dan kreeg ik als ik niet uitkeek ook nog eens even op mijn kop van mijn ouders, want dan was ik uh, uiteindelijk niet, uh, had ik me niet gedragen. Marja van Bijsterveld. Dat is goed. De minister van Onderwijs schijnbaar niet altijd even braaf in de klas. Vraag 5. Gisteren debatteerde de Tweede Kamer met Van Bijsterveld... over het verplichtstellen van bepaalde lesstof voor middelbare scholieren. Eerst wilde zij het uh, niet verplichten, maar is uiteindelijk toch uh, overstag gegaan. Over welk onderwerp komt dus nu verplichte lesstof? Homoseksualiteit. Dat is goed. Uh, ja, dat is helemaal goed. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. Kun je ook nog wel even gebruiken. Uh, aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel. Wie bedoelen we hier? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik heb geen broer die Luigi heet. Mario Monti. Zo, dat is een snelle. Uh, de tweede aanwijzing was geweest. Ik ben niet verbonden aan een partij, maar wel de baas. Vorige week werd ik senator voor het leven. En gisteren presenteer ik mijn kabinet van technocraten in Italië. Ja. Dat is wel even weer een. Ja, dat ging om de, de, dat uh, spelletje. Ja, Super Daarom Mario. Daarom dacht ik er ineens: ja, dat speelt mij zo namelijk. Ja, want Super Mario heeft inderdaad wel een broer die uh, Luigi heet. Uh, ja, Monty, hij is partijloos ook, dus vandaar die politieke aanwijzing. Uh, en uh, hij is een zogenaamde technocraat die los van ideologie gaat uh, besturen. Nou, uh, daar kom je toch op een uh, factor van zes. Dat betekent dat er zometeen 18 nodig zijn om, uh, om over die 104 heen te komen. Hmm. Kan net in de tijd misschien. Oké, dat gaat.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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed dat Louis van Gaal directeur van Ajax wordt. Is het een dolk of een bijl in de rug? Zoals Keeje Molenaar zegt. Of een regelrechte tegenkoep. Of gewoon een slimme manier om de juiste man op de juiste plek te krijgen. De benoeming van Louis van Gaal dus als directeur bij Ajax ging gisteren buiten commissaris Johan Cruijff om. En daar is in de Ajax geleden flink wat over te doen. En we zijn benieuwd wat u ervan vindt. Het is goed dat Louis van Gaal directeur van Ajax wordt. Eens of won eens, sms staat naar 7070. /70. Kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stan.nl. En als u twittert, doet het dan met hekje standpunt. Dan zijn we terug bij Tessa Maas, 40 jaar uit Den Haag. Begon een beetje... Slompies. Maar op het eind toch flink een score neergezet. Zes namelijk. En dat betekent dus dat er 18 nodig zijn. 18 moeten er goed zijn. Ja, dat wordt heel lastig in de, in de tijd wel, maar het kan net, denk ja. ik. Okay. Maar dan moet alles kloppen. We gaan kijken hoeveel je komt. 90 seconden de tijd voor veel vragen. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Benetton trekt een reclameposter van welke zoenende wereldleider in? Pauze. Dat is goed. Hoe heet de staatssecretaris die de spaarloonregeling toch niet direct wil stopzetten? Dat is goed. Bij welk Nederlands bedrijf verdwijnen de komende ja, drie jaar 100 tot 150 banen? Gasunie. Goed. Het aantal van wat voor dieren in de Waddenzee is naar een recordniveau gestegen? Walvissen. Zeehonden. In welk Europees land is een gevangenisopstand van 150 gedetineerden geweest? Gas. In België hoe heet de Griekse premier die de steun van het parlement heeft gekregen? Uh, Papademos. Is goed. Wat is het mooiste woord van het jaar 2011 geworden? Uh, vrij breien. Wild breien. Nee, nee, ja. Bij een bankgebouw in welke gemeente is een explosief gevonden? Pas. Hoenderlo. Uh, nee, welke politieke partij wil dat lege overheidsgebouwen tot huizen worden omgebouwd? GroenLinks. Goed. Welke website lanceert een online muziekwinkel? Pas. Google, welke winkelketen presenteert vandaag een kledinglijn van Versace? Arnhem. Goed, hoe heet de voorzitter van de Europese Commissie die vreest voor het einde van de euro? Barroso. Is goed, welke trainer vertrekt als bondscoach bij Turkije? Eh, uh, Goed, als het aan het Britse Verbond voor Artsen ligt, wordt roken op welke plek verboden? Pas. In auto's, hoe heet de minister die heeft gezegd dat de NS de nummer 1 op het spoor blijft? Schultz van Hagen. Is goed. Koningin Beatrix brengt volgende jaar alsnog een staatsbezoek aan welk land? Oman. Goed. De nabestaanden van welke overleden artiest willen zijn leven laten verfilmen? Pas. Michael Jackson, het Joegoslavië tribunaal heeft mm. een onderzoek ingelast naar de gezondheidstoestand van wie? Mladic. Is goed. Welke acteur is uitgeroepen tot Sexiest Man Alive? Pas. Bradley Cooper. In welke stad demonstreerden gisteren ruim 120 Tibetanen tegen China? Pas. Dat was in je eigen Den Haag. Oh, <lacht> niet meegekregen, sorry. Nee. Dat was aan het werk. Ja, er moest veel gepast worden. Maar ja. toch had je op een gegeven moment wel even de sperren te pakken, volgens mij, hoor. Maar het mm. zijn er niet genoeg, inderdaad. Nee, nee, het moest, het, moest het er 18 zijn, het zijn er 11 geworden. Nou, niet gek. Maal 6 is 66 punten. En dat was in een algemene week helemaal niet zo'n verkeerde score geweest. Maar ja, je zit met die 104 van die meneer. Ja, die, ja, in deze week. die deed het heel goed. Dus ik kan je alleen maar het normale prijzenpakket meegeven. Dat zijn de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Vind ik ook wel heel leuk. kan mee naar kantoor. Ja, zeker. Kan je altijd aan ons denken. Ja, dankjewel. Leuk, leuk dat je er was. En een goede reis terug naar Den Haag. Dankjewel. Ik zeg er nog even bij trouwens dat um, wij zijn op allerlei fronten actief. Hè? Dus op internet en op uh, de Twitter en op de SWMS. En, en we zitten ook op Facebook. En uh, daar staan prachtige foto's uh, gemaakt door... Uh, topfotograaf Esther Jansen. Uh, dan kunt u ook eens een keer een kijkje achter de schermen krijgen. Want hoe gaat dat nou op weg naar die studio? en Wat komen ze dan allemaal tegen? Check Facebook en uh, voer gewoon lunch in. En dan uh, NCV misschien. En dan, uh, dan komt u daar wel terecht. Ik vertel u nog even dat we straks gaan praten over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top van de wetenschap. En wat kunnen we daar nou aan doen om dat te veranderen? Het antwoord komt zometeen na het NOS Journaal. <middels>